Drankje kan altijd. Van de barman. Voilà. Nee, hey, als jij denkt hier wat te verdienen, zit je goed fout. Het terrein is afgebakend. Er zijn al vier dames die vast aan de ketting liggen. Bent u de baas? <laughs> dan zou ik niet zo lang naar een knappe meid kijken. Ik zou je een kans geven. Maar de baas zit aan een contract, gesnapt? Geen dames buiten om, als je niet wil dat de zaak in elkaar wordt geramd. Dat is de macht van de mooie pakken. Hé, hey, maar als je een tip wil, dan laat ik de paarden lopen. Wie is de baas? Oh, die loopt hier rond. Heb je al gezien hoor. Nou, ga daar in dat hoekje zitten. Laat niet te veel zien, zal ik schreeuwen dat de familie is. Misschien is je daar gevoelig voor. Neem je drankje mee. Nee, hoeft niet te worden afgerekend. Familie, gesnapt? Jean. Ah, inspecteur. Ik had u nog niet op het netvlies. <laughs> Zo klein bent u anders niet. Wat wil zij? Zo komt voor de baas. Waar is Bono? Hij staat daar. Achter die palm. Hahaha, rek ze zijn verlies na. Oh, ik denk dat ze familie is, inspecteur. Er zijn er meer die de patroon arm willen maken, u kent dat. Alles komt tegenwoordig naar Parijs. <laughs> het paradijs voor de mooie billen. Nou, mij treft geen schuld, ik heb het de drinker gegeven. Duidelijk gemaakt waar de deur is. Als ik nog had geweten dat u er moest hebben, dan had ik de loper uitgelegd. Wij zijn zeer voorzichtig, inspecteur. De tent loopt lekker. Oppassen is er lopend bij. Kan ik wat voor u doen, of moet ik eerst de patroon waarschuwen? Ik ga zelf wel. Wat zal ik u laten brengen, inspecteur? Vond u dat nodig? Wie? Oh, u, u bent... Precies. Hebt u mij gevolgd? Ik ben gewaarschuwd. Door wie dan? Ik doe toch niks verkeerds? Dat beweer ik ook niet. Nog niet. Ik mag gaan en staan waar ik wil. Luister nou eens. Gounou is een jongen... Die op een gemakkelijke manier aan de kost wil komen. Dat is in zekere zin zo'n goed recht. Vrouwen die met hem in zee gaan, zijn tot nog toe hun geld kwijtgeraakt. Van tijd tot tijd gaan wij er eens achteraan. Waarschuwen die vrouwen? ...maar ja, meestal is het dan al te laat. Dat is dan ook weer het geval. Met de spaarcenten van de verpleegster is deze kroeg voor een kwart betaald. In het begin doet de knaap nog zijn best om er iets van te maken. Binnen de mazen van de wet valt hem dat op de duur tegen en dan komt er altijd een kink in de boven. Dan gaat hij weer kelderen. Kijkt de advertenties na van trouwgrage dames, koop dure lotions. Ah, u begrijpt de rest. U komt voor wat anders. Ook dat kost geld. Ik heb geen geld. Dan valt iedere informatie verkeerd uit. Kom, buiten verstaan we elkaar beter. Laten we naar nou mijn wagen gaan. Vertel me maar eens. U overvalt me, wat, wat moet ik vertellen? Speurhondspelen spelen is een apart vak. Er is niemand die me helpt. Niemand vraagt zich in een wespennest. Jij bent bij die dame op bezoek geweest, de vriendin van Hermine. Heeft zij u gewaarschuwd? Ze was bezorgd over jou, dat je op het verkeerde spoor bent. De mensen vergissen zich snel, dan komt de politie te laat. Je kan er dankbaar voor zijn als je wil. Ik mag toch gaan waar ik wil. Maar was jij nog meer? Moet ik dat zeggen? Doe maar. Ik ben je vijand niet. Denk je dat? Ik was bij Lamor. Verder? Iemand zat in de jury. U weet... Ja, verder. Als er bewijzen komen dat een ander de moord... Helpt u me dan? Jazeker. Het is ongelukkig. Ja, zo voelt zich iedereen die de bus voor zijn huis weg ziet gaan. Jij bent bezig iets op te sporen wat de politie niet vond. Mag dat niet. Hoe komt de verpleegster aan een klein kapitaaltje en hoe komt Goenhoe erachter dat de verpleegster een klein kapitaaltje heeft? Volgende vraag. Hoe kan een vrouw met de nodige ervaring en niet zo piepjong meer zo gemakkelijk over te halen zijn om haar zuur verdiende penningen in een lucratieve luchtbel te steken? De belangrijkste vraag. Is het een toeval dat de verpleegster het aanzienlijke bedrag één dag voor de dood van haar patiënten aan genoeg heeft? Heeft zij het geld van de ziekte voor gestolen? En omdat de het was besteld om enige beschikkingen te treffen die haar privé aangingen, besluit de verpleegster haar de andere wereld te helpen. En dat is allemaal door jouw kopje gegaan. Dan komt de rekening die in een min of meer lugubere bui wordt gepresenteerd. Het meisje wordt uit de positie gered door een inspecteur van politie en is daar boos op. Niet op u. Op die dame die de vriendin was van jouw concurrenten? Ze draaide het nummer van de verpleegster. Negen cijfers uit haar hoofd. Waarom? Omdat ik gezegd had dat ik naar de verpleegster toe wilde gaan. Aan haar? Ja. Vertrouwelijk? Ja. ja zij wilde voor me nagaan of ze thuis was. En? Ze was niet thuis. Hoe lang geleden? Een half uur ongeveer. Lach hier op me. Ik moet even bellen, daar ik de telefoon zou. Ja, hallo. Ik heb al een paar keer gebeld. Half uur geleden nog. Was u niet thuis? Ik heb een boodschap van Gounou. Ik was van één uur af thuis. Wie bent u? Een hond die zijn baas zoekt. Ik zal zeggen dat u thuis bent. Ik weet het wel best. En, en mijn waag? Je belt straks aan. Tweede etage. Er is een lift. Een luxe die schijnbaar betaald kan worden. Ik wacht voor de deur. M maar wat moet Doe ik... Doe wat je van plan was te doen. Gewoon brutaal zijn. De aanvaller is meestal in het voordeel. Het gesprek wil ik wel graag horen. Als je klaar bent, hou ik hier het portier voor je open. Je stapt in en begint je verhaal af te draaien alsof het op de band stond. De prijs voor mijn bereidwilligheid. Ik ben niet gewend. Dit om... is ook voor mij nieuw. Heel nieuw. En als de eigenaar van de bar al met haar heeft gesproken? Dat heeft hij zeker. Hij heeft jou gezien. Mij, heeft ons samen weg zien gaan. Ah, we zijn er. Waarschijnlijk gluurt ze nu door de gordijnen en ziet mijn wagen. Een politiewagen. Een politiewagen is meestal zwart. Wacht houdt de misdaad op een afstand. Aangenomen <laughs> dat er van misdaad sprake is. Kuno is een slimme vogel. Tot nog toe niet te pakken. Je ziet, wij doen ons best. Voorstellen is niet nodig. Blijven we op de gang staan? Kom maar binnen. Ik neem aan dat we alleen zijn. Ergens bang voor. Dat hoef ik niet te zijn. Heb ik gezien. Wie stuurt je? Ik werd gebeld door een hond. Een waakhond? Als jij op de hoogte was van wat ik weet, zou je niet zo'n toon aanslaan. We hebben elkaar op een afstand gezien in de rechtszaal. Ik heb niet de minste behoefte aan je bezoek. Kuno heeft je gewaarschuwd zo even. Hoe weet je dat? <laughs> ik weet het nu. Kuno is mijn vriend. Hoe dacht je dat? Die wacht er buiten. Ik heb gezien dat je werd gebracht. Ik mag toch zeker wel weten waar het om gaat. Waar zou het om gaan, denk je? Ja, wat wil je eigenlijk nog? De zaak is afgelopen, versta je? Afgelopen. Ik heb er niks mee te maken. Jij gaf Kuno 15.000 franken. Er is geen enkel bewijs. Ik was drie weken in dat huis. Daar spreekt iedereen ook schande ik van. Ik had veel tijd. Veel tijd om alles na te kijken. En ik heb die tijd goed besteed. Ik vraag me af hoe jij kan weten dat iedereen daar schande van spreekt. Die wacht buiten op je. De inspecteur. Ik herkende zijn stem door de telefoon. Het was dezelfde die... Wat wil je? Inderdaad. Dezelfde die in de rechtszaal was. Het was een truc van de advocaat. Een truc die niet opging. Er was geen bewijs. Toen niet. Ik mag met mijn geld doen wat ik wil. Jouw geld. Zeg op, wat wil je? Wat heeft Goenoo tegen je gezegd? Jij was in zijn bar. Je wilde hem spreken. Ik was in die bar. Ja. Jouw bar. Ik heb Gounou niet gezien, hij mij wel, dat blijkt. Hij vond dus dat er gevaar dreigde. Gounou krijgt de politie op zijn dak, hij weet niet waarom. Daarom pakt hij de telefoon en zegt jou op je hoede te zijn. Gounou is een heel sluwe vogel, moeilijk te pakken. En toch maakt het hem benauwd dat ik in zijn bar kwam. Een jouw bar. Staat dat op papier? Staat het op papier dat het jouw bar is? In feite, jouw bar betaald met 15.000 francs? 15.000 francs is een kwart van de prijs. Als hij de rest wil fournieren, komen er advertenties in de krant voor trouwgrage vrouwen die je driekwart moeten aanvullen. De winst van vandaag besteedt hij aan dure lotions. Ik luister niet meer naar je. Die lotion komt er wel. Met die drie kwart is nog een vraagteken. Ook al, omdat de politie dikwijls de bar bezoekt. Toevallig ook vandaag. Je bent goed op de hoogte. En nog. Wat heeft het voor jou nog voor nut? Je laat je gebruiken door de politie. Het geeft jou niks. Niks. Dat is maar enige malen gezegd. Zelfs door de politie. In zekere opzicht zijn we gelijk, jij en ik. Wij zochten beide de liefde. Vanmiddag ben ik bij de vriendin van Hermine geweest. Ze liet me binnen. Ons gesprek was niet onaangenaam. Minder onaangenaam als nu, dit gesprek met jou. Zij was me behulpzaam. Zij belde jouw nummer om te vragen of je thuis was. Er kwam geen gehoor. Jij was niet thuis, dat suggereerde ze tenminste. Zij draaide de negen cijfers uit haar hoofd. Er is niet gebeld. Nee is niet gebeld. Daar heeft ze iets mee voor. Je bent op het verkeerde spoor. De politie gebruikt. Je begrijpt dat toch? Mogelijk. Ik weet dat ze het mijn vriend lastig maken. Is daar reden voor? Dat weet ik niet. Ik begrijp je niet. Waarom doe je dit? Ik ken je niet. Ik heb alleen over je gehoord. Ik wil niet oordelen. Ik zocht de liefde. Ik verloor haar door de dood. Jij verloor haar in het leven. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Je raadt ernaar. Ik weet wat het betekent alleen te staan. Moderne vrouwen, geëmancipeerd op zichzelf aangewezen. Ik kon de wereld aan. Daar dacht ik, ja. Maar het is niet waar. Hè. Er is mij iets afgenomen. Onherroepelijk. Vreed. En jij? Jij geeft geen antwoord. Wat moet ik zeggen? Gounou heeft jou in de steek gelaten. <gacht> Je geeft geen antwoord, hè? Dat is wat ik bedoelde. Jij bent niet de eerste... Gounou is een jongen die op een gemakkelijke manier aan de kost wil komen. Ik heb geen verklaring nodig. Vrouwen die met hem in zee gaan, zijn tot nog toe hun geld kwijtgeraakt. Van tijd tot tijd gaat de politie erachterheen, waarschuwt de vrouwen. Maar in de meeste gevallen is dat al te laat. Ik ben niet gewaarschuwd. Nee, het was bij jou al te laat. Ach, waarom vertel je niet alles. Ach. Die wagen staat er niet meer. Ik kon hem van hieruit zien. Het zal niet meer nodig zijn. Kende je Gounou lang? Nee. Verrek, ik lijk wel een klein kind. Nee, ik kende hem niet lang. Ik weet dat ik erin gelopen ben, dat hoef je mij echt niet te vertellen. Dat mij zo'n tijd moet overkomen. Ik heb genoeg ondervinding. Bijna met iedere nieuwe aanstelling krijg je met ziekte en met seks te doen. We weten dat, we vertellen het elkaar. Het wordt routine. Wie niet meedoet, wordt hoofdzuster. Met dat idee raak je vertrouwd. 32 is een kritieke leeftijd. Ik was twee dagen bij een oude vrouw. Een uur voor haar dood, zei ze. Als je hier klaar bent, ga eens kijken op zolder. Een zieke jongen. Ik telefoneerde het bureau. We zijn aangesloten bij een bureau die ons aan banen helpt. Het werd apagon. En het noodlot slaapt toe. Net als nu. Omdat ik je alles vertel. Er zijn schijnbaar dingen die je niet in de hand hebt. Het heeft met de routine niks te maken. Ik ging naar de zolder. Een knappe man in een beroerde omgeving. Ik had me nu nog aan. Toen ik de deur opende, ging er een wekker af. Je bent precies op tijd. Zo, wat scheelt je? Ontsteking. Laat werk. Uit een warm lokaal door die koude nacht. De dokter is één keer geweest. Injectie. En ook een zuur gezicht. Om die vier trappen met die slechte verlichting. Hij komt niet terug. Als de goden niet met je zijn. Oh, misschien zijn ze dat nou. De oude vrouw hier beneden zei, als je hier klaar bent, ga dan eens kijken op zolder. Ja, ben je dan klaar? Ja. Ze was niet kwaad. Oude mensen hebben de tijd gehad om niet slecht meer te zijn. Met mij ligt het anders. Hoe kan dat ook? Je verstopt je hier op die kale zolder. Ja, ik moet wel. Ik verstop me op een kale zolder voor het gerecht. Dus heeft het oude mens niks los van me verteld. Weet je, dat, uh, dat komt door kleinigheden. Als ik, als ik bijvoorbeeld laat thuis kwam, dan nam ik de derde trap altijd geruisloos. En dat moet ze gemerkt hebben. De ene dienst is de andere waard. <laughs> uh, een... Tovervee. Heb je wat nodig? Ik lig naakt. Ik heb de pest aan vuilgoed. Het oude mens verzamelde oude kranten. Soort bij soort. Daar kun je in vinden wat ik ben. Tovervee. Niet veel soeps. <tie> Toen ik twintig was, werd ik man. Ik kreeg er elk jaar een aan het mes. <tie> Het gerecht zoekt me voor twintig dooien. Nou kan je precies nagaan hoe oud ik ben. Ja, lach jij maar, tovervee. Je haalt je wat op je nek. Ik ben een lastige zieke. Verdomd lastig. Overgehouden uit de tijd dat het geld me nog toestroomde. Vandaag ben ik aan mijn laatste fooi van een rijke stinker toe. Je haalt je wat op je nek, tovervee. Als niets meer lukt, dan ga ik weer kalmeren. Het gaat er niet om wat je levert. Nee. Het gaat erom hoe je het levert. Zeg, ik heb in drie dagen niks gegeten, het overvee. Mijn jasje moet hier ergens hangen. En daarin zit die laatste fooi. Vijftig frank. Ah, dat komt wel. Nee, uh, dat dacht je maar. Ik ben een mandiet. <lacht> maar goed in de liefde. <lacht> Lekker ververs. En genadeloos voor vrouwen. <lacht> Koop een grote biefstuk, Tovervee, van de beste kwaliteit en de duurste, om het te vieren. Een fles wijn en een fles lotion en koop wat voor jezelf. Ik zet de wekker op twintig minuten. De vorige bewoner van dit hok heeft het uurwerk voor Gounou hier achtergelaten. Gounou ben ik. De naam Gounou staat niet op de deur, maar hij woont er wel. Ik heb van mezelf iets begrepen. Ik kwam terug. Met zijn louchon. De fles wijn en een biefstuk. Ik was in een andere wereld. Dat was niet van zijn biljet van vijftig francs. Zijn laatste fooi. Een feest tussen gescheurd behang. Een droom van een kind dat dertien is. Dat overkomt je een keer na alle ervaring, na alle misère. Hij kon in dat hok niet blijven. Ik gaf hem de sleutel van deze woning. Hij zei dat hij weer ging werken. Voorlopig. Kelder. Een nachtclub waar ik nooit geweest ben. Ik had die baan aangenomen, naar Wagon. Ja, maar je ging toch ja, wel Ja, eens... twee dagen per week. Fee stuurde voort. Je hebt er met Hermine over gesproken. Ze luisterde graag. Ze liet nooit iets over zichzelf los. Ze was nieuwsgierig, maar probeerde dat te verbloemen. Soms vroeg ze naar details. Het verbaasde me. De liefde voert ieder op zijn manier. Het is moeilijk in woorden uit te drukken voor de persoon die ze ondergaat. Ik begreep de positie en de toestand van Hermine. Een zeer beschaafde Dat vrouw. begreep je. Hoe zij... Oh, je verklaring op de zitting dat Hermine verliefd zou maar zijn. Natuurlijk was ze dat. Ja, Maar niet op Fernando. Ook niet op enige andere man. Dat had de officier van de rechtbank juist geformuleerd. Geen kus achter de deur. In feite, dus geen enkel bewijs dat er een verhouding bestond tussen hem en madame Lefebvre. Was het zo niet? Ja, maar... Is het dan lesbisch? De verpleegster, het dromerige kind van dertien liep in de val. Na alle ervaring. En jij dan? Jij zag in haar een concurrente. Ik was toen ook verliefd. Fernando vroeg haar terug te komen. Wij zijn twee slachtoffers. Allebei. Waarvan? Noem het de liefde, voor mijn part. Nou, ja, ga verder. Gourmet werd een knap acteur. Ja, precies. Heel knap. Alles gebeurt soms zo snel, dat je het je niet realiseert... Ik twijfelde geen seconde of hij was het grote dingen in staat. Ik ben een gokker. Jij ja, houdt me tegen. Een lerfsbeuk van Gounou. Een niet te groot kapitaal. Rente van 30%. Het gaat erom hoe je het verkoopt. Wat? Och, dat doet er niet toe. Die les ken ik. Hoe je het verkoopt. Hij verkocht het prachtig. Hij noemde zich lachend de vorster duisternis. Het moet wel een verschrikkelijke ezel zijn om mee te lachen. Toch deed ik dat. Ik, een provinciale gans... Ik vond in mijn huis dingen die niet van mij waren. Hij rende ze niet eens weg. Als gewoon je wist dat ik in aantocht was. Ondanks een telegram. Ondanks dat ik twee uur door de stad gewandeld had om hem niet in zijn slaap te storen. Zo doe je dan. God! Vrouwen? Ja, er moest geld komen. Geld voor een mooie leven. Een mooie leven voor ons. Voor Kuno en mij. Ons samen. Er zijn nachten geweest dat ik met een schok wakker werd. Zijn theorie. Geld komt er door een vrouw. Via ja, een vrouw. Nooit van gewone misdadigers, inbrekers, zakkenrollers of struiklovers. Nee, liep voor door hoeren. De geschiedenis eert alleen overwinnaars. Ik raakte verwacht in zijn bravoer. Vergeven is vrouwelijk. Ja, maar jij gaf hem het geld. Ik wist bij intuïtie dat ik het daarmee niet zou redden. Ik deed het toch. Ik zou het ook gedaan hebben. Ik droomde van een verovering. Terwijl ik veroverd wilde worden. En sprak je daar met Hermine over? Ze luisterde geduldig. Ze gaf geen raad. Dat weet ze nooit. Haar plotseling vertrek was heel begrijpelijk. Voor mij. Ze heeft van de relatie afgeweten tussen jou en Fernando. Eén keer heeft ze het woord tragiek gebruikt. Dat was die avond... Ach, ik weet wel dat het nooit is opgelost. Die avond dat het medicijn verdwenen was. Jij hebt zorgvuldig aantekening gemaakt. Dat moest ik van de dokter... Wat en? Een eerlijk antwoord. Geloof jij dat Fernando. Je geeft geen antwoord. Die avond. Stoort het je? Het is voorbij. De rechtbank heeft beslist. De jury. Ik heb alles al verteld. Heeft geen zin meer. Trouwens. De medicijnkast was op slot. Die vier weken dat ik daar werkte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 Fernando beweerde zelf dat het niet kon. Hij wist per se dat hij het flesje weggesloten had. Ja, die dingen gebeuren dikwijls. Je weet iets zeker en het komt niet uit. Ook hier, dat is gebleken. Hij wist per se dat hij het flesje weggesloten had. Dat zeg je toch? Ja. ja. Als hij een sluwe vent was en zijn vrouw vermoorden wilde, zou hij dan zoiets zeggen? Hij was de enige die er reden had. Zou jij Gounou kunnen vermoorden? Waarom vraag je dat? Een opwelling. Men zegt wel eens dat liefde tot alles in staat is. Hm. De dag dat ik hem het geld gaf, verliet hij mijn huis. Hij had zelf een flat gehuurd, een dag ervoor. Ik ben er nooit geweest, zal ik ook nooit komen. Ja, ik zou hem kunnen vermoorden. Ik zou hem kunnen vermoorden, ik zou hem kunnen vermoorden! Jij bent niet gewaarschuwd. Ja, voor mij had me geen tijd. Dat? Net als jij. Het, het laatste flesje. Hè? Het flesje dat Fernando had gehaald. Ging dat ook weer achter slot? Precies als de vorige twee. Ik heb weer aantekening gemaakt. Er zijn acht van gebruikt. Acht tabletten. De dag voordat de patiënt er stierf was ik in Parijs. Er is toen één tablet gebruikt. Eén, ook dat heb ik genoteerd. Die dag was je zo laat terug. En dat heb je goed onthouden. Hoofdpijn? Ja, er is. Ruzie met Gounou. Hij verhuisde toen. Wie zegt dat? De conciërge niet voor de rechter. Dat mens luistert dan deuren, hoort alles verkeerd. Je bent wel bezig. Zeg, krijg jij nou je geld terug? Van Gounou? Nee. Dus oh, hoor oh, ik vraag je niks. Gounou weet waar het geld vandaan komt. Wat? Huh? Dat weet hij niet. Zou hij anders zo handelen? Zou hij je waarschuwen dat de inspecteur in ik hierheen je komen? Ik zie wel dat je gebruikt wordt. De politie had geen kans iets te vinden. Nou proberen ze dat deze manier. Ik weet dat je het geld gestolen hebt. Er is geen bewijs. Meer dan je denkt. Ik heb mijn tijd goed besteed als je goed geluisterd hebt. Oh, dat de politie zich bedient van zo iemand. Zo'n zo, zo, zo meid. Slecht. Dat durf jij te zeggen. Ja. Ben je dat dan niet? Nee. Dat ben ik niet. Ik word ook niet gebruikt zoals jij denkt. De politie beschermt mij als dat nodig is en dat was vandaag. Als ik heeft heb gepraat, dan is dat om zichzelf te redden. Ik heb niets meer met hem te maken, versta je? Niets! En ook met jou niet. Je probeert mij plat te krijgen. Dat lukt je nooit, misschien. Het begon drie weken geleden. Jij stond aangekleed om weg te gaan uit het huis waar je had gewerkt. Ik kwam net binnen, herinner je dat nog?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 In godsnaam, waarom? Omdat Fernando onschuldig is veroordeeld. Fernando heeft zijn vrouw vermoord! Vermoord! Hoe je dat heet? vermoord op jou! Vermoord! Wat gebeurt er boven? Ik ga ja, gaat te ver, niets. Eerst die kerel. De anderen klagen erover. Een ruzie. Politie, politie. Verlaten, alleen gelaten. Angstig. De verpleegster heeft zij de brief geschreven. Onder dwang van Goumou. Want er moet iets zijn. Zij heeft het geld gestolen. Dat is geen bewijs. Gestolen voor een man. Een schijn van liefde. De inspecteur heeft gezegd: ik wacht op je. Doe wat je van plan was te doen, brutaal zijn. De aanvaller is meestal niet voordeel. De prijs voor mijn hulp wil ik me graag ontvangen. Als je klaar bent, klaar met de verpleegster, hou ik het portier voor je open. Ik laat je instappen en je begint je verhaal af te draaien. Alsof het op een band stond. Een verhaal? Ik weet niks meer. Geen woord van wat er is gezegd. Je laat je gebruiken. Je laat, ja, laat je, je, gebruiken. je gebruiken. Ik laat me gebruiken door de politie. Die alleen maar Goenoo wil pakken. Ik weet, Ik weet dat, dat ze het Goenoo het lastig maken. Man, je bent op je het bent verkeerde spoor. spoor. Zij heeft het geld gestolen van de zieke. Natuurlijk heeft ze dat. Er is, dat is geen bewijs. bewijs. Natuurlijk heeft ze dat. Maar een moord? Ik moet een hotel zoeken. Ik moet slapen. Van niets meer weten. Rustig in een stille straat. De, de zwarte wagen rijdt naast me. De inspecteur zit lachend achter het stuur. Ik moet stoppen. Ik beef. Ik beef over mijn hele lichaam op naast me. Het valt op dat hij charmant lacht. Voor de eerste keer. Hij neemt mijn handtas. Voelt voorzichtig aan de onderkant van mijn tas. Er zit een klein instrumentje. Een doosje. Heel klein. Het is niet nodig dat ik hem wat vertel. Hij weet alles wat hij weten wil. Dat zegt zijn gezicht. Zijn schouderklopje is charmant. Zelfs